Twee uur. Dit is Radio 1. Met Robert Meder en Lara Rensen. De medaille-dag is weer geopend. Poging van snowboardster Bel Berghuis mislukte helaas. Maar we hebben meer ijzers in het vuur vanmiddag. En uh, bovendien vier boeiende eredivisie duels. Dat en nog veel meer na het nos met Mark Visser. Benno El, de veroordeelde zwemleraar uit Den Bosch... mag ruim een jaar in Leiden wonen, heeft burgemeester Lemfering besloten. Lemverink wil zo een bijdrage leveren aan de terugkeer in de maatschappij van L. De burgemeester wilde geen aandacht besteden aan de zaak om onrust te voorkomen. Maar nu toch bekend is geworden dat Benno L. in Leiden woont, gaat Lemverink met omwonenden in gesprek. Via Facebook hebben bijna 3000 mensen laten weten dat ze vinden dat Benno L. uit Leiden moet vertrekken. Bij een zoekactie door de mobiele eenheid zijn in een bos bij de woning van oud-minister Els Borst verschillende voorwerpen gevonden en meegenomen. Onduidelijk is of de spullen iets te maken hebben met haar dood. De politie vermoedt dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. In het bos in Beeldhoven zijn tientallen ME'ers sinds vanochtend 8 uur bezig met het zoeken naar sporen die mogelijk kunnen leiden naar de dader. De politie verklaarde dat in het onderzoek de afgelopen dagen geen nieuwe aanwijzingen naar boven zijn gekomen.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 Ja, goedemiddag. Het belooft opnieuw een boeiende sportmiddag te worden. Wat te denken van de 1500 meter voor vrouwen? Ja, er is meer. Om half vijf natuurlijk Ajax-Herenveen. Over een klein half uur beginnen nac Feyenoord en Groningen-Go-Head-Eagles. Maar we beginnen in Leeuwarden. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Mever. Vanmiddag ook het waterpolo, EK-kwalificatie en het abn amro tennis trooi natuurlijk. Maar uh, Arma Afsaroglu kijkt nog steeds naar Kambu-Pek daar is uh, Kambuur de thuisploeg 4-5 klasses beter vanmiddag uh, dan Pexwollen. Het staat 3-1 voor, want zojuist... Heeft Peck wel iets teruggedaan. Doelpunt van de Poolse middenvelder Matthäus Klieg. Het was de eerste poging van Peck die tussen de palen belandde. Geen enkel schot produceerde de ploeg van Ron Jans in de 78 minuten hiervoor. Maar de bal van Klieg geplaatst schot in de rechter benedenhoek. Die was wel gelijk raak. Maar Kambuur dat is de ploeg die hier terecht gaat winnen. Want de thuisploeg speelt gewoon uitstekend voetbal. Al de hele wedstrijd is agressief. Speelt goed positiespel. Leidt weinig balverlies en staat dus ook volkomen terecht voor. Het staat 3-1 met nog 12 minuten te spelen. Wel Berghuis is bij de snowboardcross niet verder gekomen dan de kwartfinales. We zeiden een aantal eventjes. In haar race kwam ze als vijfde over de streep. Terwijl een plaats bij de eerste drie noodzakelijk was voor de halve finales. Vlak voor de kwalificaties kwam de snowboardster ten val. Dat was bij een trainingsrun. En, terwijl ze daardoor niet helemaal ongeschonden aan het start verscheen. En haar helm was onder andere stuk. wil ze haar falen niet alleen daaraan ophangen. Ja, nou, die val is... Uh...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 Want jij, ja, je lag inderdaad al vlot op achterstand. Ja, dat is een haast, van kan, een haast een kansloze strijd, hè? Ja, absoluut. Het enige wat je kan doen is hopen dat de mensen vallen. Maar uh, zo wil je uiteraard ook niet winnen. Maar uh, die kans zit er bij ons in. Maar uh, ja, dat is uh, absoluut niet het scenario wat ik in mijn hoofd had. Nou, heb je eigenlijk jarenlang zo hard gewerkt naar dit moment. Shop, bel naar Sochi hadden we nog uh, gehad om ook uh, wat, uh, wat geld in te zamelen. En dan is het zo snel weer voorbij. Dat, dat is toch wel heel hard eigenlijk, hè?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 En uh, dat traject op zich is ook al, uh, ook al geweldig om te doen. Ja, en als je dan terugkijkt op zo'n dag als vandaag, kan je jezelf verwijten maken. Denk je van ja, had ik anders moeten doen. Nou, het enige wat je, wat je denkt is van, uh, shit, had ik net iets zuiverder moeten rijden voordat je valt. Maar ja, dat is altijd af, achteraf uh, gepraat. Ja. Maar uh, ik denk in mijn voorbereiding heb ik echt alles gedaan uh, wat ik kon om hier uh, 100% aan de start te staan. En uh, battle klaar te zijn. Dus uh, op dat opzicht, in mijn algemene voorbereiding, hoe we uh, vier jaar bezig zijn samen met uh, Frank Germann, mijn coach. Uh, heb ik absoluut geen enkel uh, iets wat ik denk: van uh, dat had ik anders kunnen doen of dat had beter had kunnen. Wat is nu het gevoel? Balen of pijn? Um, Beide. Natuurlijk <laughs> uh, je baalt er onwijs van. En uh, ja, dit is echt, ja, wat ik al zei, absoluut niet het scenario wat ik voor ogen had. En, uh, maar we gaan nu eerst uh, kijken hoe het lichamelijk ervoor staat. En uh, dan gaan we weer verder. Ja, even kijken hoe het met de botten staat. Wel Berghuis in gesprek met Edwin Cornelissen. Olympisch kampioen op de snowboardcross werd een Tsjechische Eva Samkova. Dat is niet met het snorretje. Heb je het gezien? Dat zo ik heb ik niet gezien, heeft, nee. Ja. Apart gezicht, maar goed, dit terzijde. De Noorse uh, skier Kjetil Jansroet heeft zijn topvorm op de Olympische Spelen van Sochi bekroond. Met de gouden medaille op de Super G. Jansroet won al brons op de afdaling en eindigde als vierde op de supercombinatie. Amerikaan Andrew pakte het zilver en zijn landgenoot Bodie Miller... veroverde zijn eerste medaille in Sochi. Op ruim een halve seconde van Jans Roet won hij het brons. Hij was niet de enige. Want ook de Canadees Jan Judek, die dezelfde tijd dus had als Miller... Uh, die uh, kreeg ook brons mee naar huis. Het is negen minuten over twee. Ja, als het goed is, zijn de waterpoloers begonnen in Utrecht. Daar is uh, Bob van der Tak. Daar wordt tegen elkaar gezwommen. EK-kwalificatie. Nederland-Rusland, Bob. Jazeker en we zijn begonnen hier een uitverkocht zwembad de Kromme Rijn voor deze belangrijke wedstrijd. Deel 1 van het tweeluik tegen Rusland over 14 dagen de return in Moskou. En vanmiddag moet Nederland een zo goed mogelijk uitgangspositie voor zichzelf creëren. Makkelijk zal dat vermoedelijk niet worden want Rusland is de zwaarst denkbare tegenstander die Oranje kon treffen in deze EK kwalificatie. Het is de ploeg die bondscoach Robin van Galen juist wilde ontlopen bij de loting. Maar goed, dat maakt de uitdaging des te groter. De wedstrijd is inmiddels begonnen. We zitten in de eerste periode. Uiteraard de stand is nog 0-0. En Lars Schottenmaker heeft de bal nu namens Nederland. De eerste aanval van Oranje. Bal in de richting van Joran Frauenvelder. Overtreding van Russische kant. En dus een vrije worp voor Nederland met Lars Schottenmaker opnieuw. Aan de rechterkant even zoeken naar de ruimte, zoeken naar de opening. De Russen verdedigen goed natuurlijk en dan een schot van grote afstand. Maar dat is eigenlijk redelijk kansloos. Het schot van Robin Lindhout, de bal gaat over het doel. En zo blijft het hier voorlopig 0-0. Armaat Saroglu bij Kambuur Zwolle 3-1. Dat zijn drie heel belangrijke punten denk ik voor Kambuur, allemaal. Ja, dat denk ik ook. Zeker aangezien de concurrenten van Kambuur voor die onderste plaatsen gisteren ook wonnen. ADO Den Haag wonnen met 1-0 bij Roda. En ook NEC versloeg in een degradatie -duel RKC. En dat betekent dat Cambuur, dat deze speelronde begon op de vijftiende plaats... voor het aanvang van deze wedstrijd, opeens zeventiende stond. En dan is het wel heel fijn dat je in eigen huis nu wint van Pek Zwolle... waardoor Cambuur opeens gaat stijgen en nu op weer gedeeld dertiende staat. Dus wat een vreemde competitie is dit toch... waar die onderste ploegen bijna elke speelronde wel punten pakken. En het niet te voorspellen is welke ploeg aan het eind van de competitie nu gaat degraderen. Ik kan wel zeggen dat als Kambuur in de resterende wedstrijden zo speelt als vandaag. Ik niet verwacht dat Kambuur degradeert. Want die ploeg speelt vandaag gewoon uitstekend. Al vanaf minuut 1 zijn ze agressiever dan Pex Wolle, Die niet echt had gerekend leek het wel op zo'n agressief en goed spelend Kambuur. Ze zijn overbluft. De ploeg van Ron Jans door Kambuur dat hier in eigen huis sowieso moeilijk te verslaan is. hoor. Alleen Ajax, Feyenoord, Twente en PSV wisten hier te winnen. En dit wordt de zevende thuisoverwinning al in deze competitie voor Kambuur. en Dat zijn toch mooie cijfers voor de ploeg van trainer Dwight Lodenwegens. Als Kambuur in de aanval is aan de rechterkant met uh, Lucas Bijker. Die even inspeelt daar op Leeuwin. Leeuwin moet dan terug omdat Zwolle nu iets meer doorjaagt dan ze in het jury uh, voorafgaand hebben gedaan. Maar Kambuur houdt goed het bal. bezit aan de linkerkant nu met Bijker gaat de middenlijn over. Uh, wordt dan even teruggedrongen door Karagounis. Bijker krijgt de bal terug van Ritsmeijer. Die een goede wedstrijd speelt, Marcel Ritsmeijer. De 1-0 maakte al na acht minuten met een prachtig doelpunt. En uh, halverwege de eerste helft ook nog een schitterende actie in huis had uh, die huurling uh, van PSV. De andere twee goals in deze wedstrijd waren van uh, Martijn Barto. Nog uh, vijf minuten in deze wedstrijd. Ik denk niet dat Cambuur nog in de uh, problemen gaat komen. Het staat 3-1 voor hem. Nu misschien nog een kansrijke aanval voor Cambuur met Barto. Die kan schieten op de rand van het 16-meter gebied. Maar die bal gaat een uh, paar meter over en dus blijft het hier 3-1. LOS Radio Olympia. Het is twaalf minuten over twee. We gaan voor het eerst eventjes naar Sebastian Timmerman... in de Adler Arena in Sochi... waar zo dadelijk de 1500 meter bij de vrouwen gereden gaat worden. Sebastian, hi. Fijn dat je er weer bent. Um, wij hebben veel inzendingen voor het podium. De prijsvraag die hoort bij Radio Olympia. Met bijna alleen maar oranje... Ja? Ja. ja, daar sluit ik me bij aan eigenlijk. Uh, ik weet niet wat, wat de mening is van Erben, want die is inmiddels naast mij komen zitten. Die was zo onder de indruk van die 3- en achterstand dat we hem even kwijt waren. Maar <laughs> we hebben hem weer gevonden. Ja, nee, ik, ik denk ook dat het gewoon een 1-2-3 gaat worden. Alleen wie gaat er 1 en wie gaat er 2 en wie gaat er 3 worden? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, Wust is wel de torenhoge favoriet. Ja. Hè? Die uh, uh, heeft dit seizoen. We, maar twee nederlagen geleden, Eén keer verloor ze van Jorien de bij het NK, Eén keer van Lotte van Beek bij de World Cup in Calgary. Uh, daarna won ze. En als je ook kijkt naar de verschillen die ze zo nu en dan had. Bijvoorbeeld bij het Olympisch kwalificatietoernooi. 2 seconden en 35 honderdste naar de nummer 2 toe, naar Lotte van Beek. Ja dan is Wus toch de toren ogen favorieten. Ja, Wies, dat, dat, dat, dat is Wus zeker. En dan ook nog, uh, als je dan weet dat ze ook nog die 3 die kilometer, daar heeft ze al goud gewonnen. Ze heeft al zilver op zak. Dus ze zit in een enorme goede flow. Ja, dan is hij eigenlijk gewoon niet te verslaan. Maar die andere meiden, ja, die willen nu wel heel graag. Zo'n Lotte van Beek, die wil gewoon ook als iedereen een medaille pakt... dan, dan willen dat soort meiden willen, willen, willen nu ook. En dat, dat maakt iets in, in die meiden, meiden los dat, dat het toch nog wel weer een hele spannende wedstrijd kan worden. Heb jij iedereen nog gesproken de afgelopen uren of dagen? Ik heb, ik heb er vandaag niet gesproken, maar wat ik haar de afgelopen dagen vandaag gezien heb vind ik haar gewoon heel erg ontspannen. Ik vind dat ze heel erg goed bezig is met, uh, met deze wedstrijd. Ze heeft een hele goede balans gevonden tussen uh, uh, hard rijden, daarna even kort vieren, niet te uitbundig, maar wel gewoon beseffen dat je gewoon olympisch kampioen geworden bent en vervolgens de draad weer oppakken. Ze is echt bezig met een, met een project van twee weken om zoveel mogelijk bedailles te halen. En dat, dat do do do doet ze op dit moment gewoon heel goed. En, ja. en ze ziet er ook gewoon goed uit. Ze schaart goed. Technisch gaat alles goed. Uh, het gaat hartstikke goed uh, in, in, in die hele ploeg. Dus uh, ik zie eigenlijk geen enkele reden waarom het vandaag niet zou kunnen lukken. En uh, ze kan daarmee geschiedenis gaan schrijven. We in ieder geval weer een beetje opklimmen in de geschiedenis. Ranglijsten, om het zomaar eventjes te noemen. Want ze kan vandaag, als ze goud wint... Uh, komt uh, op gelijke hoogte met Leontien Zeilaert van Moorsel. En dan is nog één Olympier beter dan Irene Wust en van Moorsel. Want dat is Duk Zwemster, Inge de Bruin. Um, Marit Leenstra, Lotte van Beek, je noemde het al heel even. Kapers op de kust. Uh, wat kunnen we dan van de vierde Nederlandse vrouw verwachten? Van Jorien de Mors, die gisteren al 3.500 meters heeft gereden. Bij het short trekken? Ja, die heeft het gisteren best wel zwaar gehad. Um, ze heeft gewoon drie zware 1500 meters gereden. en ook in de laatste wedstrijden, in die finale. Ja, toen, toen hoor, ik hoor heel veel kritieken erop, waarvan waar, waar heel veel mensen te zeggen. Die kijken dan naar de tv en denken van ja, waarom probeerden ze er op het laatst nog niet eventjes voorbij te komen? Want ze werd vierde? Ze werd vierde op de 1500 meter uh, op, op, op het showtrekken. Maar wat, wat, wat, wat mensen gewoon niet kunnen zien is dat ze echt gewoon helemaal kapot zat. Je, er was een hele zware 1500 meter. Dus het heeft fysiek wel gewoon heel veel van haar gevraagd. Dus is, voor haar is de vraag van hoe is ze daarvan hersteld? Uh, het kan ook helpen, want gisteren was het ook in, op dat uh, showtrek ijsbaan. Daar is het uh, zwaardere ijs. En misschien komt ze vandaag wel op, wel op dit ijs. Waarbij in één keer alles heel, heel, erg, heel erg makkelijk lijkt. En uh, waar, waarop het in één keer wel heel erg goed gaat. Ja, dan kijken we toch nog heel even naar uh, niet-Nederlandse vrouwen. Het Echt verhaal waar? van Amerikaanse vrouwen <laughs> is natuurlijk bekend. Ja, Nesbit sukkelt ook al de hele tijd. Als je nou een, een, een niet-Nederlandse vrouw eruit moet kiezen die een bedreiging wordt voor een medaille, wie, wie pik je er dan uit? Nou, dan, um, de Amerikanen die hebben al zo ongelooflijk veel tikker gehad hier op, op dit toernooi. Dus daar heb ik eigenlijk geen, geen vertrouwen meer in. Maar gisteren was het natuurlijk ook een grote verrassing hè, op de vijf toen grote verrassing, het was natuurlijk wel een hele goede schaats. Maar toch is het een verrassing dat hij hier een pool gewonnen had. Uh, won op de 1500 meter. Uh, en als hij er toch nog een eentje eruit moet pikken. Dan vind ik uh, Bagleda, Kourouz... Dat lijkt me nog wel de Poolse dame. Die, die kan nog misschien oh, nog iets doen. Dat is ook een goede, goede Nou, Je moet er eentje uitkiezen. Maar nou, je denk... mag er ook twee kiezen hoor, als je wilt. Ja, er zijn er wel meer. Maar, eh, kijk, ik komen we weer op Christine Nesbeth uit. Maar die, die rijdt ook echt achteruit hier. Uh, Claudia Pechstein rijdt ook helemaal geen, geen uh, goede, goede drie kilometer. Ja, er zal heus wel één, één van deze rijders tussenkomen. Wat zegt dat trouwens keer... over deze afstand internationaal gezien? Ja, dat het internationaal. Kijk, de Nederlandse dames zijn goed. Maar de, de buitenlandse dames laten ook wel vreselijk afweten. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Christine Nesbitt. Hè, ja, die, in haar goede tijd uh, zou zij gewoon echt, kun, echt kunnen concurreren met, uh, met Irene Wust. Maar zij is gewoon helemaal weggezakt. Hetzelfde geldt voor ja, Claudia Perstein, Ja Ze wordt een beetje oud. Ja, maar dat mag ook wel een keertje. Want ze is zo langzamerhand is, is 41, volgens mij. Dus, en er komt geen opvolging. Er zijn geen echte meiden gekomen die ook op die 500 meter. Echt iets, iets gaan doen. Kijk, we hebben nog wel de Amerikaanse dames. Maar er zijn eigenlijk gewoon meer duizend mederijsters. Die, die, die, die zijn niet uh, van, van die vijf, meter. Dus er, er is niks. Uh, en wat er was, is allemaal weg, weggezakt. Dus... Uh... Ja, het wordt gewoon minder. Ja, de eerste Nederlandse vrouw die we in actie gaan zien is Jorien Tamors. Zij komt voor de dwel in actie in de negende rit. Na de dwel, Marit Leenstra in rit 13. Ireen Wust in rit 15. En Lotte van Beek in rit 18. Er zijn 35 vrouwen die vandaag kunnen winnen op de 1500 meter. En er is er eentje die kan verliezen. En dat is Ireen Wust. Kijk of we nu al goed nieuws kunnen halen voor, uh, voor Erben in Zwolle bij Cambuur. In de slotfase Cambuur-Zwolle allemaal. Dit gaat niet meer goed komen voor Erben. Er staat 3-1 voor Cambuur met nog één minuut over van de twee minuten extra tijd. En uh, Cambu gaat deze wedstrijd dus uh, gewoon winnen. Hoewel ze het in de laatste 10 minuten nog een beetje lastig kregen met uh, Pek. Dat uh, iets meer ging aanvallen. Maar goed, het stond na 5 minuten in de tweede rust al uh, 3-0. En ja, om drie goals te maken in de tweede helft is voor Pek natuurlijk ook wel moeilijk. Als Kambuur nog één keer gaat wisselen om nog wat tijd te winnen in de slotfase. Het is een publiekswissel voor Martijn Barto, de man van de wedstrijd. De man die normaal gesproken toch echt geen basisplant is hoor bij Kambuur. Hij is de derde spits, achter ook Betje en Hemme. Maar omdat die twee allebei geblesseerd waren, kreeg Barto vandaag de kans van zijn trainer Dwight Lodeweges. En hij heeft dat vertrouwen meer dan uitbetaald, want Barto scoorde twee keer. En vooral die tweede treffer, de 3-0, was erg fraai. Van dichtbij wist hij de bal in een soort halve omhaal. Heel hard achter doelman van Zwolle, Diederik Boer, te schieten. En dus een mooi publiekswissel voor Martijn Barto. Hij is vervangen door Alexander Christofau. Die ook gelijk weer naar de kant mag, Christofau. Want de scheidsrechter, en dat is Jeroen Manschot De man die vandaag debuteerde als scheidsrechter in de eredivisie. En dat uitstekend deed. Hij fluit voor het laatst. En dus eindigt het hier in 3-1. Stijgt Cambuur Kambuur een paar plaatjes op de ranglijsten? Doet hele goede zaken in de eredivisie. En komt er een eind aan een goede reeks van Pets Wolle? Dat in de laatste vier wedstrijden tien punten haalde. Maar vandaag was de ploeg kansloos tegen een uitstekend Kambuur. Het wordt 3-1. Goeie paal, mooie goal. dan wordt die ingeschoten op de paal. Komt er dan nog een schot en een intikker? De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. FC Twente tegen Vitesse werd 2-0. Bij Rus was het nog 0-0. De 1-0 kwam van Castanjos en de 2-0 van Tadic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 1-0, um, 1-0 door Johansson en 1-1 door Toornstra. Dankzij een rake vrije trap van Toornstra pakte FC Utrecht toch nog een punt in Alkmaar. daar zijn ze in de Domstad blij mee, want in de eerste helft had FC Utrecht niets te vertellen, zegt de doelpuntenmaker. Ja, klopt. Ik denk dat het ook een beetje vertrouwen is. En uh, in de rust hebben we tegen elkaar gezegd, uh, kruip uit je schulp en ga gewoon lekker voetballen. En ik denk dat we de eerste kwartier... Uh ja, zeker uh, goed gespeeld hebben na rust. En naartoe uh, viel we ook die goal. Daarna hebben we nog wat kleine mogelijkheden gehad. En misschien moeten we die iets beter uitspelen. En dan uh, ja, win je misschien nog zo'n pot. Maar goed, 1-1 bij AZ is denk ik een goed resultaat. Verlies tegen Ahead Eagles. Een puntje tegen FC Utrecht. De AZ heeft weer een zegen nodig. Daar is trainer Dick Advocaat het mee eens. Maar druk maakt hij zich niet. Als wij op de 6, zesde, zevende, achtste plaats komen, dan heeft AZ het goed gedaan. We zitten nog in de beker, we zitten in een open cup. We wilden graag winnen vandaag, laat het duidelijk zijn. Maar ik kan, kan de groep ook niets verwijten, want het zat er gewoon vandaag niet, niet in. Het was de tweede helft te slap. Nou, NEC, RKC tegen NEC. NEC won met uh, 1-3. Bij rust stonden ze ook al voor, 1-2 was het eerst... Uh, Goal kwam van RKC door Kastelen. 1-1 kwam van voor, 2-1 van Nielsen en de 3-1 van Hikdon. RKC verliest en is weer in degradatiegevaar. De thuisploeg deed het tegenovergestelde van wat de trainer ze vroeg, zegt Erwin Koeman. Zeg het maar, De hele week, uh, eigenlijk, uh, ook de jongens aangegeven... gaan niet onnodig overtredingen aan de zijkanten maken... omdat zij met vrije trap en corners levensgevaarlijk zijn... en maken ze ook veel goals uit...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 om deze reeks uh, vast te houden... en om de tweede seizoen zelf nog genoeg punten te pakken, denk ik. En dan rode JC tegen Ado Den Haag. Het werd 0-1 na 0-0 ruststand. De enige goal werd gemaakt door Schet. En dat is dus 4 uit 2 voor Henk Freze, de trainer van Ado Den Haag. Hij doet uh, waar hij voor is aangesteld. Ado Den Haag namelijk van de laatste plaats helpen. Dat dit niet met mooi voetbal gepaard gaat... Dat is niet belangrijk. Ja, wij, wij kunnen nu op dit moment ja. nog niet kijken naar, naar uh, heel mooi... En het, en het publiek vermaken. Men weet van onze situatie, dus we moeten uh, proberen... daar waar mogelijk onze, onze punten bij elkaar te sprokkelen. En uh, Uiteraard willen we ook uh, uh, op het juiste moment uh, kunnen tonen... dat wij wel degelijk goed kunnen voetballen. En als we dan ADO-verdediger Wormgoor vragen... waar de ommekeer van ADO vandaan komt... dan wil hij eigenlijk vrezer noemen. Maar ja, ook Wormgoor heeft mediatraining gehad. Ik denk dat het... Uh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 Ja, dat bij veel mensen het kwartje is gevallen. Dat het echt 2 uh, voor 12 is. En, uh, ja, dat we, dat we moeten. Ado speelt te compact en loerde op de counter... maar dat leverde wel drie punten op. Rodierzee staat door de nederlaag onderaan in de Eredivisie... en daar is trainer John Dautomerson natuurlijk niet blij mee. Ja, dat is vervelend. Uh, dat, dat, dat is balen. Uh, dat, dat hoort de roda niet te spelen. Uh, maar er gaan we natuurlijk weer één ding. En, en doelpunten maken kunnen we niet uh, op dit moment... Vrijdag is natuurlijk al de Psv Heracles gespeeld. Het werd 2-1 voor de Eindhoven. Naar, dan naar het programma van vandaag. U heeft al meegekregen dat Cambuur uh, won van Pekswolle. 3-1 is het daar. Um, om half drie beginnen Nak Feyenoord en Groningen Go Ahead Eagles. Daar hoort u uiteraard over in Radio Olympia. Het geldt ook voor Ajax Herenveen. Heb jij de stand? Ja, eerste Ajax met 48 uit 23 Tweede Twente met 47 uit 24 uh, Feyenoord heeft het 43 uit 23 En Vitesse heeft het 43 uit drie, uh, 23 En Vijf heeft de PSV met 38 punten uit 34 gespeelde wedstrijden. Dan pik ik hem op vanaf plek 13. Daar staat RKC met uh, 26 punten uit 24 wedstrijden. Cambuur heeft er nu ook 26. Utrecht heeft er 26. En dan de laatste drie. NEC, 24 uit 24. ADO, 24 uit 24. En laatste, zoals eerder al gememoreerd, Rode met 22 punten uit 24 wedstrijden. We gaan weer naar Utrecht, naar Bob van der Tak. Hoe vergaat het de Nederlandse waterpolomannen, Bob? Ja, uitstekend. Tot nu toe een goede start van Oranje. Na één periode 3-1 voor. Doelpunten van Lars Schottenmaker één keer en Robin Lindhout twee keer. En de Russen scoorden één keer tegen via aanvoerder Artem Odinsov. Hebben nog wel meer kansen gehad, de Russen, maar het vizier nog niet helemaal op scherp. En Nederland is dus goed gestart. Een marge van twee. En dat is nou precies wat Robin van Galen voor ogen heeft met deze wedstrijd: winnen met twee doelpunten verschil of meer. Dat zou een mooie uitgangspositie zijn voor die return over twee weken in Moskou. Maar de sfeer zit hier uitstekend in een volhuis dus in Utrecht. De wedstrijd was binnen drie dagen al compleet uitverkocht. En daarom is er na overleg met de gemeente Utrecht en de brandweer besloten om nog 200 tickets extra aan de man te brengen. En daardoor zijn er nu zo'n 1500 toeschouwers. Hier in de Kromme Rijn. En dat is voor waterpolo begrippen in Nederland toch redelijk ongekend. Veel sfeer dus in het bad. Daar zal het niet aan liggen. En voorlopig ook niet aan de prestatie van de ploeg. Want die leidt dus met 3-1 balbezit nu voor Willem Wouter Gerritsen. Even zoeken naar de ruimte, naar de opening. Zwemt wat naar voren met de bal. De voorwaarts natuurlijk ook daar weer voor het doel. En eens kijken of er dan een vierde Nederlandse treffer zou kunnen komen. Gerrits, heeft de bal teruggekregen van Joep van der Besselaar. Wordt fel op de huid gezeten door een van de Russen. Dan Robin Lindhout aangespeeld. Goed op Dreef dus in deze wedstrijd. Gaat weer schieten. En weer is het raak of is het niet raak? Nee, die bal ging in het zijn net even optisch bedrog. Het leek een vierde treffen voor Oranje, maar helaas in het zijn het. 3-1 dus voorlopig de tussenstand hier in het voordeel van Nederland. Goed, we gaan vooruitkijken naar de 1500 meter vrouwen. Weet u nog, vier jaar geleden, toen veroverde Irene Wüst in Vancouver goud... en ook dit jaar is ze de absolute favoriet. De vraag is of ze het gaat waarmaken of wordt ze verrast... misschien wel door een landgenote. Steven Dalebout stelt de Nederlandse deelnemers in deze, aan deze schaatsmail aan u voor. Irene Wüst wil weer goud... Irene Carlijn wust uit Goorle. In 2005 brak ze door als schaatser. Ja, ik stond een beetje in de kleedkamer. Ik sprong een gat en de lucht. Echt super. Ze won op haar eerste NKL-round zelfs meteen de 1500 meter. Wust wint de 1500 meter. Ja, dat was zeker knallen. was lekker. Een succesvolle carrière volgde met in 2010 ook Olympisch goud... op haar geliefde afstand de 1500 meter... die ze vandaag opnieuw wil winnen. Irene Wust is de Olympisch kampioen. Ja hoor. En nu al omhoog. Ik sta zo wat zeker hier. ik. Lotte van Beek kan verrassen. Lotte van Beek, dochter van Jos en Gea, komt uit Zwolle. Vroeger, toen ze klein was, speelde Lotte ook hockey. Maar die tijd is voorbij. Lotte wil het hoogst haalbare in het schaatsen. En ze is aardig op de goede weg. Zo werd Van Beek vorig jaar op het WK in Sochi tweede op de 1500 meter. En het zilver gaat naar Lotte Van Beek. Eigenlijk een fantastisch toetje op een uh, fantastisch seizoen. Van Beek won afgelopen november de 1500 meter bij de wereldbeker van Calgary. Ze versloeg daar ook iedereen wust. Dus ze weet hoe het moet. Jorien Ter debuteert op de lange baan. Want hoewel Ter Mos in Vancouver al wel een vierde plek behaalde in het short track... Jorien Ter Maakt het karwei af. Ja, ze hebben gewoon goed gereden, die dames. Je ziet het, ze controleren de hele rit. Kwam ze op de Spelen nog nooit uit in het lange baan schaatsen. Ze vindt short track leuker. Ik doe het schaatsen omdat ik het leuk vind. En uh, ik vind lange baan ook heel leuk. Maar het short track gewoon, uh, ja, dat trekt me toch iets meer. de Mos is op deze 1500 meter een kanshebber op een medaille. Ze is regerend Nederlands kampioen op deze afstand. En haar bijnaam is Heut. De vierde Nederlandse deelnemster is Marit Leenstra. Leenstra maakte al in 2008 haar debuut op een internationaal toernooi. Al die aandacht, het was duidelijk even wennen. Ja, maar het is ook wel apart dat mensen nu je handtekening vragen of zo. In de jaren erna werd Leenstra één keer Nederlands kampioenen sprint... en twee keer Nederlands allround kampioen. Internationaal gezien won ze twee 1500 meters. De laatste keer was bij de wereldbekerwedstrijd van Kolomna, eind 2012. 1, 55, 0, Voor de vorige Olympische Spelen wist Leensra zich niet te plaatsen. Ik ben nu echt vooral bezig om weer goed te staan. Maar op het koninginnennummer in Sochi is ze erbij. U gaat het zo allemaal horen hier in Radio Olympia. De Keniaanse atlete Florence Kiplegat heeft het wereldrecord op de halve marathon verbeterd. Ze scherpte in Barcelona de beste tijd ooit gelopen op de 21,1 kilometer aan. Tot 1 uur, 5 minuten en 12 seconden. Kiplegat was daarmee 38 seconden sneller dan de vorige houdster van het record. En dat is haar landgenote Marie Kajtani. Ja. Dit is Radio 1. Het Eindebergsjournaal om precies half drie. Mark Visser. Bij een explosie in een toeristenbus in Egypte zouden zeker drie mensen zijn omgekomen. De explosie was in Taba, aan de grens met Israël, vlakbij de badplaats Eilat. De explosie gebeurde toen de bus de grens gepasseerd was. De Israëlische politie helpte bij het verzorgen van de gewonden, meldt persbureau Reuters. De slachtoffers zijn vermoedelijk Zuid-Koreaanse toeristen. De voordeelde zwemleraar uit Den Bosch, Benno El... mag ruim een jaar in Leiden wonen, heeft burgemeester Lemferink besloten. Lemferink wil zo een bijdrage leveren... aan de terugkeer in de maatschappij van El. De burgemeester wilde geen aandacht besteden aan de zaak... om onrust te voorkomen. Maar nu toch bekend is geworden dat El in Leiden woont... gaat Lemferink met omwonenden in gesprek. En in een bos bij het huis van minister Els Borst... heeft de politie verschillende voorwerpen gevonden. De ME heeft van 8 uur vanochtend tot 2 uur vanmiddag het bos uitgekampt... Een woordvoerder van de politie wil niet zeggen hoeveel voorwerpen zijn gevonden... en of die verband houden met de dood van de oud-minister. Dat is het belangrijkste nieuws. NOS Radio Olympia. En uiteraard zo het schaatsen hier in deze uitzending. We gaan eerst eens even kijken bij het voetbal. De Eredivisie Voetbal van vandaag. Frank Wielaert bij NAC Feyenoord. Eerste minuut zit er inmiddels op bij NAC Feyenoord. Het is nog 0-0 de eerste poging om aan te vallen over de rechterkant van Feyenoord. hebben we al gezien. De voorzet van Jan Maat mist alleen de juiste richting. Er werd meteen over de achterlijn geschoten bij NAC. Wel wat wijzigingen in de ploeg van Ronald Koeman. Klaasi bijvoorbeeld is weer terug. Dat gaat ten koste van Gozens. Armenteros krijgt de voorkeur boven Schaken aan de rechterkant. En Martins India die is er natuurlijk nog altijd niet bij. Dus moest er gekozen worden tussen de weervitte Joris Matthijssen en Terres Concolo achterin. En de keuze viel op de jongeling Congolo. Dus Matthijssen begint vandaag op de bank. Dat is misschien wel de grootste verrassing in de basisopstellingen van beide. Bij NAC is Seuntjes er niet bij. Daarvoor speelt Hadouir Suk. Zit op de bank. Voor hem speelt er weer Fitte Gillissen. Die was vorige week ook niet aanwezig. Een vrije trap voor Nakt. Ter Raouwelaar. gaat hem nemen. Randje eigen strafschopgebied. Hij uh, zoekt naar uh, de vrije man. Die is er eigenlijk niet omdat iedereen stilstaat. En kiest dan uiteindelijk maar om die bal uh, richting Sarpong te krijgen. Zover komt hij niet. Van de Weg kop door. En uiteindelijk als uh, Feyenoord de bal achterin wat wild wegwerkt. Komt Nakt alsnog in balbezit. Achter, in de achterste linie bij Buis. Die legt hem dan weer helemaal terug richting Ter Rauwelaar. Die trapt de bal richting de middellijn En van daaruit probeert Nakt dan te gaan voetballen. Via Van de Weg opnieuw met Immers in zijn nek. En uh, daar komt uh, hij uiteindelijk wel goed weg. Want Immers is uh, voorbij gespeeld. Alleen al loopt hij zich vast op de volgende. Vindt uh, het publiek dat daar een overtreding is begaan. Feyenoord is intussen gewoon doorgaan voetballen natuurlijk. Mulder met de bal richting de middenstip. Daar kan Feyenoord het duel niet winnen. Maar als die bal dan een paar keer heen en weer gaat tussen het middenveld en de verdediging van Feyenoord. Wilde ik gaan zeggen dat Feyenoord balbezit heeft. En uiteindelijk is dat dan ook daadwerkelijk zo. Het duurde even. Het zag er wat chaotisch uit allemaal. Maar Feyenoord kan een aanval gaan bouwen via Jean-Paul Boetius. na die ingooi die genomen is aan de linkerkant door Nederland. Ook om half drie begonnen eh, Groningen. Goar Eagles Henk. Nou, jullie komen op een gunstig moment van er wordt juist 1-0 voor FC Groningen door een doelpunt van Sherry van buiten het strafschopgebied geschoten op een heerlijke paas. Hij werd niet goed verdedigd en op dit, op dit nou zeer moeilijk bespeelbare veld, het lijkt wel op een gerooid aardappelveld, stuitte de bal nog even op en van buiten het 16 meter gebied ging de bal rechts van de keeper Andersen. hele mooie actie, Schenk valt hem niet aan, het centrum van de verdediging valt Sherry aan. Iedereen blijft gewoon staan kijken en dan gaat die bal via de binnenkant van de paal gaat die net in het doel. Het is een uitstekend doelpunt. Ik denk eerder gezegd ook onhoudbaar voor de keeper. En zo staat er na twee minuten voetballen 1-0 voor FC Groningen. Elke dag van 2 tot 6 Radio Olympia. I'm playing with my heart, yeah. ...naar uh, NAC Feyenoord. Daar zit uh, Frank Wilaert in Breda. Hoe gaat het uh, met die wedstrijd, Frank? Zeven minuten onderweg. Het is nog 0-0. Kans voor Feyenoord vanuit een vrije trap. Bal lag op 18 meter. Filena daarachter. Hij uh, lepelde de bal in de muur. En uh, daar, dat leverde uiteindelijk slechts een hoekschop op. Dat is eigenlijk de enige, de enige kans voor Feyenoord... ...in de wedstrijd tot nu toe. Nu NAC in de aanval. Via Gillissen probeert de bal achter de verdediging van Feyenoord... ...in te leggen. Daar zit de vrij dan tussen. Kopt de bal terug in de handen van Mulder. En krijgt hem dan vervolgens ook weer de centrale verdediging. Van Feyenoord ...om de aanval voor de Rotterdammers op te bouwen via Klaasie. Die heeft even wat ruimte. Hadouier komt daar dan storen tussen uh, Klaasie en De Vrij in. Klaasie moet daar dan even snel uh, de bal weer terugleggen richting De Vrij. Maakt Hadouier de overtreding. Wat vervelende overtreding. Is wat laat. Wordt ook afgefloten door Nijhuis, de scheidsrechter van dienst vandaag. En Hadouier uh, komt dan even uh, zijn tegenstander, die de boven gekegeld heeft... ...weer overeind helpen. Het is een vervelend tikje... Die hij daar uitdeelde de vrije trap. Waar Feyenoord de kans uit kreeg was trouwens ook een vervelend tikje op de Achillespees van Pelle. De tik van Buis. Nou het was niet eens een tik. Het was eigenlijk meer alsof hij met zijn noppen even langs de Achillespeesen van de Italiaan schraapte. Dat liet hij ook duidelijk zien aan de scheidsrechter. Zo van nou kijk even wat hij gedaan heeft. Want de sporen zijn ongetwijfeld zichtbaar. En uh, nou ja, Nijhuis had al gefloten. Dus eigenlijk was dat allemaal overbodige informatie. Voor uh, de scheidsrechter van uh, vandaag. Feyenoord intussen vrije trap genomen. Achterin aan het rondspelen. En Congolo die met ballen al nu de middellijn oversteekt. En zoekt aan de linkerkant. Waar hij de bal kwijt kan. Nelom heeft heel veel ruimte. Kan dan voor gaan zetten bij de tweede paals. Daar pellen. Vrije kopkans. Oh en daar stond de Raula die bal zijn goal uit. Daar zat net te weinig kracht achter die kopbal. Om de Raula echt te verrassen. De doelman staat daar precies goed. Maakt een mooie zweefduik. Stond die bal dan over de achterlijn. Hoekschop Feyenoord. Dit is dan echt een kans voor de Rotterdammers. Goed naar de grond gekopt van Pelle. Maar daardoor heeft Terrellouwelaar, omdat hij bal iets langer onderweg is... ook precies genoeg tijd om die bal te stoppen. Daar komt de Hoekschop. En deze is een makkelijke vangbal voor de doelman van NAC Breda. Goeie openingsfase van Feyenoord. Eén echte kans gecreëerd. Doelpunt nog niet gezien in Breda. Henk Kok bij Groningen. Goed Eagles. Gratis uh, friet van de Groeide aardappelen vanmiddag daar. Ja, nou, nou, het is een verschrikkelijk moeilijk bespeelbaar veld. Dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, dat er drie, een drietal wedstrijden zijn gespeeld... in een tijdbestek van de week hier uh, in de Euroborg. Maar het neemt niet weg dat Groningen een zeer uh, slechte grasmat heeft. Ik moet wel zeggen dat Groningen zeer sterk begonnen is aan deze wedstrijd. Nu mogen ze weer een hoekschop gaan nemen naar de rechterkant uh, van het veld. Die bal die wordt voorgezet uh, door Sherry. Die wordt nog even verlengd, maar kan dan toch uit het hart van de verdediging worden weggewerkt... door Go Ahead. Eagleset was uh, Job van der Linden. En Go Ahead is nog amper op de helft van de FC Groningen geweest... Sterker nog, Groningen was nog dicht bij een tweede doelpunt. Een actie van iets over de linkerkant van het veld. En zijn schot of voorzet ging maar net voor langs de tweede paal. Die kon niet binnengelopen worden. En anders had go Ahead Eagles al op een 2-0 achterstand gestaan. De bedoeling van FC Groningen was meteen druk zetten op die verdediging van go Ahead Eagles tempo maken. Zoals ze dat ook afgelopen woensdag hebben geprobeerd tegen de FC Twente. Dat lukte wat minder omdat de FC Twente veel beter voetballende ploeg is. Maar de FC Twente kwam niet tot zijn recht omdat het moest voetballen op een knollentuin. Achterin de bal bij Bottekin kan lopen met de bal. Wordt niet onder druk gezet. Speelt hem in de breedte af naar de Kappelhof. En dan staan de linies van Go -Hair staan wel vrijwel compact. Maar dan moet Kappelhof toch weer in de breedte spelen naar de Bottekin. Even wordt het spel vertraagd. Bottekin weer in de breedte naar Kappelhof. En dan speelt Goherdiekels met een verdediging ongeveer 20, 25 meter buiten het 16 meter gebied. En dan is er niet zoveel ruimte. Maar Kappelhof die gaat nu Mannix Kolder omspelen. Kolder die nog een tweetal seizoenen heeft gespeeld hier in de Euroborg voor FC Groningen. Bal nu teruggespeeld naar Bison. We hebben gespeeld in de Eureborg. ruim 10 minuten. De stand is 1-0 voor Groningen. Tot de doelpunt van Sherry. En hoe is de stand in het zwembad? De Kromerijn in Utrecht. Bob van der Tak bij de Waterpoloers. Ja, de voorsprong van Nederland die is van het scorebord verdwenen. Lastige tweede periode is het geweest voor Oranje. Waarbij de Russische verdediging Nederland ver weg hield van het Russische doel. En weinig doelkansen. Uiteindelijk wel nog één treffer op de valreep van Roland Spijker. Net op tijd weer hersteld na een rugblessure. En voor de rest ook nog drie Russische treffers. En dus is de stand 4-4. En is de voorsprong die Nederland toch eigenlijk wel nodig heeft richting de return... ...van het scorebord verdwenen. Ja, lastig zal het dus worden, EK-kwalificatie. Maar goed, er valt nog een hoop werk te verzetten in deze wedstrijd. Robin van Galen, de coach, is nu bezig met de tactische bespreking. Want we zitten precies halverwege de wedstrijd tussen Nederland en Rusland... ...hier in de Krommerijn. Tussenstand 4-4. We laten de sport even los en we gaan naar Kiev. Van demonstranten hebben het uh, stadhuis na twee maanden daar verlaten. Afgelopen vrijdag werden meer dan 200 demonstranten vrijgelaten... die tijdens de protesten werden opgepakt. Ze worden volgens de Oekraïnse regering niet vervolgd... als de bezetting wordt opgeheven. Correspondent uh, David-Jan uh, Dat is nu dus uh, gebeurd bij het uh, stadhuis. Hoe verliep dat? Nou, dat ging aanvankelijk heel rustig. Gedisciplineerde mensen die daar twee maanden in dat stadhuis hebben gezeten... die kwamen inderdaad naar buiten. Maar even later is het toch weer bezet door radicale demonstranten... radicale nationalisten die naar binnen zijn gegaan... in camouflagepakken, met helmen op, met bivakmutsen op. Um, en die, ja, die hebben dus het stadhuis herbezet... omdat ze vinden dat de openbare aanklager... ...te lang heeft gewacht om de aanklachten tegen, tegen die mensen die gearresteerd waren in te trekken. Dus ja, de situatie is nu uh, niet helemaal duidelijk. Zullen die, uh, die nationalisten uh, in het gebouw blijven of kunnen ze toch overgehaald worden... ...om uh, de deal helemaal vorm te geven en weer naar buiten te komen. Maar dat is in ieder geval nu de situatie, een herbezet stadhuis in Kiev. Hmm. Morgen voert de Duitse bondskanselier Merkel overleg met de oppositieleiders van Oekraïne. Wat moeten we daarvan verwachten? Ik denk dat die op oppositieleiders in eerste instantie de EU... maar weer eens om steun gaan vragen. Om financiële steun, om investeringen in het land... en op, natuurlijk, ja, ze, ze willen graag dat Europese uitzicht... ze willen een, verdrag met, een handelsverdrag met de Europese Unie... dat de president Janukovic in november heeft, waar hij van, van heeft afgezien... daar zal het over gaan met, met Merkel. En het zal ook gaan over een grondwetswijziging die de demonstranten op het centrale plein, de Maidan in Kiev, graag willen. En dat is... Een Grondwetswijziging die de president van het land minder macht geeft. Daar is in het parlement al een paar keer over gesproken, maar dat is er nog niet doorgekomen. En daar willen ze ook graag de steun van, voor van, van Merkel en van de Europese Unie. Goed, David-Jan Godfroy over de situatie in Kiev. Dankjewel, David-Jan.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 Radio Olympia plaatje. Maar volgens mij draaien we hem voor het eerst. Train and drive by. Dit is Radio Olympia. We gaan eens dus even kijken hoe uh, NAC tegen Feyenoord verloopt. Frank Wielaert, De prachtige kans al gezien. Jij verdeelde erover, kopbal van Pelle, gered door ten naar de keeper van NAC. Um, is het nog spannend geworden sindsdien? Nee, NAC probeert uh, het feit dat Feyenoord beter is voetballend... wat te compenseren met wat uh, extra strijd. Dat lukt de laatste minuten wel aardig. We zijn 17 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Behouden die ene kans van Pelle... eigenlijk geen grote kans voor Feyenoord meer gezien. Maar voetballend wel duidelijk sterker de Rotterdammers in Breda. En de doeltrap nu voor NAC met uh, Ten Rauwelaar, die vooral veel wijst en met die doeltrap vrij veel tijd neemt. Omdat iedereen bij NAC... Ja, dat is nou helemaal zo bij zo'n doeltrap. Zeker als het lang duurt gaat iedereen uiteindelijk gewoon staan kijken... tot. Uh, het moment waar die bal uiteindelijk naartoe gaat. Dus zal dit, dit keuzemoment voor de Rauwlaar toch een keer moeten komen. Uiteindelijk bal bij Gillissen. Die de tijd heeft niet wordt aangevallen. Controleer, de controleur op het middenveld. Kan dan even combineren met Drost. En dan doorvoetballen over de rechterkant. Via Sep de Rover. Middenlijn overgestoken. Toch maar weer even terug. Achteruit Naar die twee centrale verdedigers. Drost, die gaat dan met ballen al over de middenlijn. Iedereen nu op de helft bij Feyenoord. Nog maar eens een balletje geprobeerd over konkloo in te krijgen. Dat lukt niet. Sep de Rover pikt op. Nog altijd aan de rechterkant voor. Nak, Hadou hier ook uitgeweken. Goede voorzet over Mulder heen. Die moet even opletten dat er niemand van Nak in de buurt is. Hij tikt de bal dan uiteindelijk door. Ballo aan de linkerkant over de zijlijn. Nak wil nu tempo maken omdat het er maar achterin bij de Rotterdammers even wat ongeorganiseerd uitziet. Maar dat is maar even. Van de weg heeft geen afspeelmogelijkheid vanuit die ingooi. Dus moet eventjes ook wachten. Poupon uiteindelijk gevonden om toch wat te kunnen doen. En Van de weg dan die een bal wild naar voren toe schiet in de richting van Poupon. En uiteindelijk toch nog Nak kan doorvoetballen met maat slecht. de bal neer klaar voor een voorzet in één keer. Oh, dat is een aardige passeerbeweging rondom Immers die daarmee staat te verdedigen bij de hoekvlag. En dan nog altijd die bal die daar blijft liggen... Want Uiteindelijk moesten we het toch weer achteruit via Verbeek. Mooie passeerbeweging, maar het hielp uiteindelijk niks. Ingooi Feyenoord zelfs uiteindelijk na 19 minuten. Feyenoord dus sterker, Nak compenseert het met strijd. Het is 0-0. Groningen, Ahead Eagles, Henk Kok. 19 minuten hebben we ook gespeeld in de Euroborg. Het is 1-0 voor Groningen. Vroeg doelpunt van Sherry. Maar het offensief van Groningen is wat geluwd. Sterke openingsfase, vinnig in duels, scherp in de duels. Maar nu laat Groningen zich wat terugkrakken op eigen speelhelft. Maar de grote kans is er eigenlijk nog niet geweest van Go Ahead. Wel een poging van Mannings Kolder na een foutieve paas van Bottekin. Die speelde de bal Pardoes in de voeten van Kolder. Die stond heel ver van het doel af. Maar de sluwe Kolder had wel gezien dat Bizot... ja, die rekende daar natuurlijk op. Die stond redelijk ver voor zijn doel. Zo ongeveer op de lijn van de 5 meter. En Mannings Kolder waagde een poging van afstand. Raakte de bal niet helemaal goed. Maar hij had heel goed gezien dat Bizot wat ver voor zijn doel stond. Bottekin nu, die heeft de bal afgespeeld naar Dorian. En ook houdt het speelveld Heel klein, moet weer in de breedte gespeeld worden naar Kappelhof. Maar de verdediging van de Go-Head loopt nauwelijks achteruit. Gaat die bal naar de buitenkant, naar Kosti. Die heeft als tegenstander heeft die Smit. Maar die gaat er langs. Burnett is zo meegekomen. Kosti moest die bal voorzetten. heeft nu voor zijn rechterbeen. Legt hem terug en die wilde hem terugleggen op Burnett. Die slaat beide handen dan ook voor het gezicht. Maar die poging die mislukt omdat er een voet tussen zat van een speler van de Go-Head. In dit geval was het Smit die de schade nog een beetje kon herstellen. Maar het was een vloeiende aanval over de linkerkant van FC Groningen. En dan kon die bal nog net worden uitverdedigd. 10 12 meter van de cornervlag, heeft Groningen ingegooid. Komt die bal nog in het 16 meter gebied? Jawel, maar Friens werkt die bal weg. Komt bij Kappelhoff, nog op de helft van Goher. Kappelhoff in de breedte naar Bortekien. Die staat ook ongeveer tegen de middellijn aan. Dan in de breedte naar Hateboer. Daar is de rechter verdediger die regelmatig mee naar voren komt. En dan is hij een gevaarlijk koppel met Sherry. Groningen is de bal kwijtgeraakt. Kan Goher bouwen aan een tegenaanval. Kolder, bal even in de voeten, rug naar de goal toe. Teruggespeeld naar zijn linkerverdediger, naar Schenk. Dat schiet natuurlijk allemaal niet op. En Van der Linden die gaat een beetje lopen met de bal. Maar voorlopig staat die verdediging van Groningen weer. 21 minuten gevoetbald. Nog steeds 1-0 voor Groningen. Pek Zwolle was in Leeuwarden niet opgewassen tegen Kambuurg. Eerder vandaag. Verloor met 3-1. Philip Koker praat met de coach van Pek, Ron Jans. Ron, ik ken jou als een liefhebber. Kun je ook op dagen als deze nog genieten van deze competitie? Ja, zeker. Alleen uh, in dit geval... Uh... Ja, van uh, wat er bij de tegenpartij uh, gebeurt. En niet uh, bij onze eigen ploeg. En uh, ja, dat, dat is wel vervelend. Maar uh, ik vind dat... Uh, we hebben het gewoon uh, vandaag... Uh, we hebben dik en dik uh, verdiend uh, verloren. Dit moeten we... Ja... Dit moeten we snel wegstoppen. Want uh, het sloeg nergens op. Maar ik vind dat Cambuur wel een compliment uh, uh, verdient. En uh, ja, dan, dan ben ik wel liefhebber... Om, om een aantal dingen bij Cambuur wel positief uh, te beoordelen. Maar daar ben ik niet voor. Uh, wij moeten kijken hoe komt dit nou weer. En uh, hoe verwerk je dit naar de volgende wedstrijd. wat wel te zien... Zij speelde met de hartstocht en de bezieling. die zeker in de eerste helft bij jullie een beetje ontbrak. Nou, die. Uh... Kijk, dat, dat in de rust, ik heb het nu van me afgelegd. Zeker na de, de 3-0. Want dan weet je van, uh, om je hey. nog een resultaat neer te zetten... dat is gewoon heel lastig. Maar in de rust, uh, ja, ik heb toch de deur wel even dicht gegooid. Heeft het geknetterd? Nou ja, kijk, uh, je kunt wel al de jongens de schulden allemaal geven. Maar de trainers staan ook achter. Dus, uh, maar ik was echt hartstikke boos. Euh, omdat dat ontbrak. En dat, ja... Het thema van deze wedstrijd was leren van de wedstrijd bij Goa Eagles. Waarin dat ook... Uh, te veel ontbrak en waardoor je eigenlijk een verloren wedstrijd speelt. En vandaag was eigenlijk precies hetzelfde, dus ja, dan zijn we in ieder geval gezakt voor, voor dit examen. En in de rust heb je ingegrepen, een dubbele wissel. Was het ook een soort roulette van zwart of rood, en misschien valt het goed? Nou, ik, kijk, ik wil nog even met, met Guillaume Fernandez. Die heeft toch de hele week wat, wat aangepast getraind. En ik vond dat het er nou ook niet, niet, niet echt helemaal scherp uitzag. En uh, ja, dan is hij toch misschien, ondanks dat hij wil... dat hij dat niet helemaal fris of fit is. En uh, ja, achterin wilde ik gewoon meer uh, duelkracht en lengte hebben. Omdat we daar heel veel problemen hadden met Bartow, uh, met, Barto, met uh, Manu. En uh, daar ontstonden eigenlijk ook uh, de goals uit. En uh, ja, dan uh, voelt zich iemand altijd uh, geslachtofferd. En dat begrijp ik wel, want er uh, waren er wel... Uh, wat minder. Ja, de coach van Pek Ron Jans, was dat. Bob van der Tak, laatste gemelde stand. EK-kwalificatie Nederland-Rusland-Waterpolo-Utrecht, 4-4. Ja, maar dat staat niet meer. Het staat 7-5 voor Rusland. We zitten inmiddels in het begin van de derde periode. En Nederland heeft het lastig. Had het dat eigenlijk al in de tweede periode... waarin het dus die 3-1 voorsprong weggaf. Maar ook in de derde periode gaat het uh, niet goed. Nederland komt er heel moeilijk doorheen door die Russische verdediging. En aan de andere kant uh, kunnen de Russen de meer situaties uh, uitstekend benutten. Twee keer is dat al gebeurd door oh, Roman Shepenlev. En dus leidt Rusland nu met 7-5. En dat is natuurlijk geen goed nieuws met nog een wedstrijd in Moskou voor de Boeg. Nederland uh, moet daar wat aan gaan doen nu met Roland Spijker. Het balbezit speelt hem naar de rechterkant naar uh, Lars maken. Dan wordt er een overtreding gemaakt van de Russische kant. En dus een vrije worp voor de. Nederland Got te maken veld de bal naar. Uh Roeland Spijker. En dan komt er nu een man meer situatie voor Nederland. Uitsluiting aan Russische kant. Dit moet dan eigenlijk een doelpunt opleveren voor Oranje. Dat nu de bal rondspeelt op zoek naar de opening. Lars Schottenmaker aan de rechterkant. De linksander Kan die naar binnen komen om te schieten? Nee, doet hij niet. En dan Tom van Oost. Die de bal uit zijn handen laat vallen. Ja, dat moet je nou net niet hebben als je een man meer situatie hebt en in aanval bent. Nu weer naar Lars Schottenmaker. Tom van Oost naar Roland Spijker. Roland Spijker maakt aanstalt om te schieten. Doet dat nog niet. Dan Robin Lindhout in en die schiet wel. Maar een voortreffelijke redding van de Russische keeper. Die tikt de bal met de rechterarm uit de hoek. En dan nog een keer. Nu moet hij er dan toch in zou je zeggen. Robin Lindhout. En dan gaat hij voorlangs. En dit zijn toch kansen voor Nederland. En die moeten er eigenlijk in tegen zo'n goede tegenstander als Rusland. 3,5 minuut nog in de derde periode. 7-5 voor Rusland. Dan gaan we nog eventjes naar NAC Feyenoord. Nou, dat is een mooie timing. voor Feyenoord. Jan Maat, die eigenlijk zelf de aanval opbouwt over de rechterkant. Zoals hij dat zo vaak doet. En hij uh, maakt na 25 minuten de 1-0. De verdiende 1-0 voor Feyenoord tegen NAC. Uitstekende aanval. Hij begint hem eigenlijk zelf... Gaat de combinatie aan, dacht hij even met Immers. Maar die laat hem door zijn benen lopen. Pellet tikt hem dan terug naar Janmaat. Die loopt zo door het strafschapgebied. Dit is echt klassieke Janmaat voetbal. Zoals uh, dat gebeurt over die uh, rechterkant. Zo maakt hij regelmatig zijn uh, kansen af voor de Rotterdammers uh, dit jaar. En ook vorig jaar hebben we dat regelmatig gezien. Het is verdiend, want het voetbal beter, krijgt kansen. Maar heeft uh, tot nu toe nog niet weten uh, af te maken. De uh, verdediging bij NAC zag er nog niet zo geweldig uit in deze eerste helft. En uh, krijgt dus nu ook uh, de rekening gepresenteerd door die goal van Jan Maat. En Rico Drost kan weer gaan opbouwen voor de ploeg uit Breda. Dat moet een 1-0 achterstand gaan goedmaken. Na 26 minuten voetballen staat hij na op het bord door de goal van Jan Maat. Kort voor drie, ook nog even bij Henk Kok kijken. Groningen, Go ahead Eagles. Nou, Go ontsnapt opnieuw aan een tweede doelpunt. Een vrije schop was dat van Dorian. Aan de linkerkant van het veld wordt naar binnen gekoppeld in het 16 meter gebied door Bottekien. Maar dan uh, kon Kostits en de Leo kunnen een voet niet goed tegenaan zetten. Een bal binnen in het 16 meter gebied wordt weggehaald door Van der Linden. En dan kan Misschien je Go er heel snel uitkomen via de omschakeling. Maar de paas is niet goed. Kom bij Sherry terug en Sherry speelt hem terug op zijn doelman Bizot. Het is wel een goede kans geweest voor Goherd om de gelijkmaker te maken. Een fantastische, vloeiende aanval. Over de linkerkant van het veld. Die werd besloten met een voorzet van Houtkoop. En toen kon Falkenburg, Die kon de bal net niet binnenschieten. Hij schoot over. Maar er was een prachtige aanval van de Deventer Naren over de linkerkant. Nu is er weer Kappelhof. Die hem naar de linkerkant naar Burnett. En weer is het speelveld heel klein. Kostis heeft zojuist het weten te versieren dat Smit van go Ahead een gele kaart kreeg. Van Kostis probeert die Smit voortdurend te dollen. En ook nu wordt er weer een overtreding begaan. Maar dit keer komt de overtreding op. En daarvan van Burnett van FC Groningen. We hebben gespeeld ruim 27 minuten. 1-0 nog steeds voor Groningen. Door een goal van Sherry en Nak Feyenoord, heeft dat kunnen horen staat nu 0-1 door een goal van Jan Maart. In de 25e minuut. Kan buurten tegen Beksvollen? Weer eerder deze dag al 3-1. We gaan ons langzaam opmaken voor de koningsafstand bij de vrouwen. De 1500 meter staat om 3 uur te beginnen. Eerst de wat mindere goden, om maar zo te zeggen. En daarna gaan we ons opmaken voor de echte goden. Zoals bijvoorbeeld de koningin van de Spelen van een paar jaar geleden. Iedereen Wust. NOS Radio Olympia. En verder ook Jeroen Termors, Marit Leenstra en Lotte van Beek. Blijf bij ons. Heb je een vraag voor de huisarts, maar even geen tijd? Of... Twijfel je aan de noodzaak ervan? Ga dan naar constelmet.nl. Snel antwoord van de huisarts. Ze kunnen me nog meer vertellen. Veel meer. Daan ben ik pro-VPRO. Ik ben pro-VPRO. Pro ik ben proVPRO. Omdat bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben. Word ook lid. 1250 pa. Vanaf nu is er constelmet.nl. Snel antwoord van de huisarts. Log in met je DigiD...